Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM. <middels>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 Jij? Misschien gewoon gereid. Wat maakt het uit als het toch zo blijft? Ik weet, jij ziet het zo, maar ik blijf hier sowieso. Zo, zo. Als ik achter jou leeft, dan werkt het niet. De ideale school, zo ben ik niet. Jij nee, hebt maar dat ik lees, dan ben ik maar niet. Want met mijn vader nog een gekke hartepartie. Jij zegt, dan werkt het niet. De ideale school, zo ben ik niet. Ik ben liever de vrouw. All night, you're my, for my, you're the you're my, you're my, you're my, you're my, you're my, you're my, you're my, The idea is so very big. They believe better body for everybody body. They say there could be The idea is so very big. They wish for Ja toch!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 Geen pijn, en zegt wat je verwacht Wie was jij Was je hem niet gehad Was jij bij mij Soms denk ik, was ik maar ChatGPT. Dan kon je alles samen praten ChatGPT. GPD Dan wil je nog met me praten En nu ben je verplicht Want je denkt wat je vindt Het zat er zo'n zin Was ik maar ChatGPT? GPD Die shit is zo'n zappen Oké, okay, allemaal, allemaal horen. Let's go. J-G-B-D. Dat kan harde mensen. Daar achterin ook allemaal. Let's go. j g Kunnen jullie het hier ook een beetje? Let's go. Kom op. j Yeah. Hij zei jou dat jij mij los moest laten. Omdat ik een Kenny op vandaag daar. Hey, oh, je bent jezelf niet, Nu zit je vast in jezelf gemakten je hij Doigt of fly Nooit een mindere dag Hij doet zijn pijn En zijn hartje verwacht Wie was jij? Als je niet meer had dus Voor jij van mij Toen denk ik was ik maar Jet GPD Moet je alles aanbevragen Jet GPD Wat wil hier nog met? Denk wat je denkt, wat je vindt, er staat er zozeer. Positief wat, JetGPT. Dit is om te hemel Ik antwoorden, In hoe denk ik? samen Nu ben je verblind, wat je denkt, wat je vindt, het staat dus Of Als ik maar chat yeah, GPT, de shit is overslaven. Shut up, naar jullie. Ja, dank jullie wel. Lekker. Alles in brand, man, alles in brand. Shut naar jullie, man. Laura Is, is dit wat ik wil, wat ik denk en geloof, het spookt op mijn hoofd. Is dit wat ik ben, de verwachtingsmordroon, het vuur was gekocht. Ik zet alles in bracht, in het wakker kapot, maar het had me niet beter. Alles is bracht, ik zet alles in bracht, misschien volg ik het maar het is zo, zo beter. Is er alles in brand? In een pak uit de maar een af en toe niet veel. Alles in brand, ik zeg alles in brand. Misschien mag ik er nog, maar het is zo, niet beter. Alles in brand, ik voel je dat nou. Is dit nog wie ik ben of ben ik zo vanaf pijn? Met zoveel nadigheid in mijn lijf. Al die chaos die brandt in mij, zoveel gijvel, brand erop. Dicht ontvlam maar korte lot. Vocht zit op met een grote mond. Hoor je weer zout in die open boek. Mijn klein zit vast in emoties, ik punt want dit is niet mijn tijd En mijn mama die kijkt naar mij, iedereen die weet dat ik hier op mij kwijt Ik zit aan, steek het in plan, iedereen weet wat de fuck is af Pak er een berg van, steek het in plan, pak er een berg van, steek het let's go Is dit wat ik wil, wat ik denk en geloof, zo'n door mijn hoofd Is dit wat ik ben, een verwachtingspatroon, een vuur was getoond maar het lukt niet beter. Alles is brug, ik zet alles in brug. Dus ik zie voor ik het op. maar het is alweer zo beter. Alles is brug, ik zet het brug. maar het lukt niet beter. Alles is brug, ik zet alles in brug. Dus ik zie voor ik het op. maar het is alweer zo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 Het is zaterdag, mijn hele dag is naar de vak. Mijn maat is qua gard. Een feestje voor de naast De planning van de dag heb jij al overdag dus Wat gaan we vanavond doen? Bewees wat je samen met de kamer. Je plan is om te gaan slapen. En is dan over? Ik ga de klok die staat hier Die eet laat ik kom over dit van Kom je nog zo? Je wil naar die kwartier Dus ik ben dood Jouw tijd geweest Dat is wat jij zegt Ik weet ik word oud maar ik voel me te jong voor me best De speakers is aangezet maar jij wil alweer naar je bed Jij vindt het een laatste seks in eindigt in een vaksplek We maarten vragen net Ga je mee? Heb je al Wat gaan we vanavond doen? Ze zeggen, het is zo lang geleden Dus laten we doen wat we proeven dit is wel niet de kors Shit, waar zijn we met bezig? Hey, de kop die snacht niet In ik kom van de vriend Gooi je zo zo Ik wil naar die party Dus me, zijn, de ben toon Jouw tijd is gelukt Dat is voor je zin. Ik weet, ik word oud Maar ik voel me te voor mijn bed de jong voor me de jong voor me, me wat je samen met slechte reclame je plan is om vroeg te gaan slapen Het baan is al open, ik ga het niet laten De klopt niet maakt in één ik kom over Ik vond een je los op Ik wil naar die manier, dus ik is dat is wat jij zegt Ik, ik, ik weet ik voel me te jong dank jullie er zijn allemaal. Ja, we hebben Julian op de bus. En we hebben niemand minder dan Robert op de drums. Brrr. En je mag dansen, hè? Jullie mogen allemaal dansen. Pak een dansje, Pak een dansje. Hé, hey. oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. En we en hebben Rickert op de gitaar. Lorenzo, de joog voor me bent. En dit is Alke, de joog voor me bent. En samen, samen. zijn we, Die. Diep van. Die. Oké, okay, dan gaan we even door naar het volgende jongens. Ik wil laag, omlaag, omlaag. Iedereen omlaag, jij ook omlaag. Jawel, jij ook. Omlaag, omlaag. Zijn ik klaar? Op 3 en 2 en 1. het meteen dan gaan we keihard jumpen te. 3, 2, 1. De klok die slaat hier. Hier heet dat. Ik kom over dit. Ik wil naar die party de State park, je is wat in dag, dat is wat je zegt, doe Kom je oogkast om Ik wil naar die party mee, State je oogkast om mee, doe je oogkast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 Wie is Moon? En Moon is degene die de finale wist te winnen bij de Night Editie van de Rob Akda Word Editie 2026. Hij mocht daardoor uh, hier optreden tijdens uh, de finale van de Rob Akda Word Editie 2026. De zinnen zingen uit mijn mond, als de klanken van een meerrol in de vroege glorie van de eerste mooie lentedag.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 Verloren in mijn zak, verloren in de tijd. Verloren wat ik had en verloren in de rijm. Zit in de bloede jaren, maar de torens die doen mijn pijn. reikt de rozen aan de overkant, hoezo zijn ze niet van mij? Verloren in mijn zak, verloren in de tijd. Verloren wat ik had. Zit in de bloede jaren, maar de torens die doen mijn pijn. Rijk de rozen aan de overkant, hoezo zijn ze niet van mij?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 Zo zijn ze niet van mij. Zo zijn ze niet van mij. Niet van mij, niet Let's go. Staren naar de maan en ze luisteren aandachtig naar het laatste verhaaltje Tot de maan zegt, ga maar lekker slapen stad Geef je hoofd wat rust, je hebt al genoeg nagedacht Rust en de pijn van de voetstappen verdwijnt Doe je ogen toe aan slaap, droom, ah, daar gaat de dag En nu sta ik in mijn eentje hier Rijkt ah, nog een laatstint van drukte Iedereen is ondertussen aan het tukken Luister naar het hart van de stad, het klopt, ja het klopt zo rustig ah, Het gaat kaboom. boom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 en ik denk, laat de stok maar lekker dromen. Mijn gedachten wegstromen in het gootje van de trap.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 Verlangen is iets, iets anders dan gemis. Soms lopen dingen anders dan verwacht. Slopen slecht zonder gefricht. Wat als er meer is dan we denken dat er is? Maar het is minder dan praten, Luisteringen van het alledaagse Nog geen salazooi, wat kan ik er toch een soep van maken Wat glinstert, nee dat is niet altijd goud kind En zit je in een put, heb je liever dat je touw vindt Niks houdt me tegen, net als bouwlint Probeer het mooi in het kleine te vinden Net als bouwlin of boelen. Veel aan mijn hoofd, dus op mijn hoede En bijna is niet helemaal, behalve wel bij shudderboelen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 Nee, je gaat geen parels in de sloot vinden, dus waarom zou je zoeken? De rozen ruiken beter in de duinen.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 Rob Abda, patronaal bedankt. Shout-out naar O-team en DJ. Yeah, here we go. Ah, uh, yeah, ah, uh, yeah. je af.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 Was het niet een catchy lied? Maak wat ik maak man, ik maak niks anders hier Ik maak wat ik maak, jij maakt wat je haat Ik run een lep om jullie tracks, terwijl je stilstaat Ik kom heet op elke lijn, het als een grillplaat Bitch ik ben een shit, jullie dish naar naar een bril Leef mijn leven Leef, zoals ik dat wil Laat mijn leven met de dromen in mijn, mijn beeld Als je piekt, wees maar even stil En als je iets te zeggen hebt, dan stuur maar naar mijn mail Leef mijn leven zoals ik dat wil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 Zondagmorgen zet mijn jazzplaylist aan. Voel mijn beste aangenaam, Met mijn kerstlampjes aan. Ook al is het zomer, Laat mijn leven, laat mijn dromen. Laat me alles doen geloven. Ook al heb ik daar niks aan. Ik ben de best in mijn naam. Maar ik zelf wel op en zet de kersen op de taart. Ze zeggen het is een raar. Als je niet met de mensen praat. Maar soms ben ik even stil. Voordat me even te veel. Maar toen voel ik een sterk geaard. Yeah. Ja, soms is het even veel. Hey jongens, zo was het deel. 4K berichten ongezien. Pas dan zie ik die van jou, dus stuur maar naar mijn mail, yeah. Leek mijn leven zoals ik dat wil. Laat me leven met de dromen in mijn beeld. Alsjeblieft, wees maar even stil. En als je iets te zeggen hebt, dan stuur maar naar mijn mail, yeah. Leek mijn leven zoals ik dat wil. Laat me leven met de dromen in mijn beeld.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 Hou niemand aan de lijn, ik hou het kort en bonnen Ik vind het zonde, hoe je muziek klinkt als een Je De je staart draait in cirkels, net als fucking honden Had ik een blauw voor de zal ik een ik hoef niet te bon. Voel me James Bond, doe ik soms leef. Vroeger baalde ik al hard, denk soms aan die hummeldees Jij bent op je vriend ik ben op die dunne lees Heb mij eigen pakken, of ik in een bubbel leef Ik ga naar je show, neem een kussen mee Ze geven een pato aan een mislukt idee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 Our stars have a light, all of our doubts orbiting out.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 Out, orbiting out call me a fool because I want you now you're gone